Dit is kom aan met het NOS Journaal. Mohammed B. had alleen toen hij in 2004 Theo van Gogh vermoordde. Dat staat in een rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... dat minister Plasterk vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aanleiding voor het onderzoek was een uitzending van één Vandaag... waarna de Tweede Kamer opheldering wilde. De conclusie is nu dat er geen concrete aanwijzingen zijn... dat andere mensen betrokken waren bij de voorbereiding van de moord op Van Gogh. Er zijn ook geen aanwijzingen dat anderen van het moordplan op de hoogte waren. In België zijn opnieuw twee verdachten van de aanslagen in Parijs opgepakt. De twee zijn zondag al gearresteerd. Het is een Fransman van 20 die op vliegveld Saventum het vliegtuig naar Marokko wilde nemen. Hij zou dit jaar twee keer hebben geprobeerd naar Syrië te reizen. De andere terreurverdachte is een Belg van Afrikaanse afkomst. Hij werd opgepakt tijdens een huiszoeking in de Brusselse gemeente Molenbeek. Politiemol Mark M. had geen toegang tot supergeheime informatie. Hij heeft informatie opgevraagd die te maken had met tientallen strafrechtelijke onderzoeken. Maar hij had maar toegang tot het op een na hoogste niveau. Dat betekent dat hij niet bij informatie kon over politie -infiltranten, informatie van de criminele inlichting eenheid. of het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vluchten MH17. De Russische president Poetin zegt dat Turkije nog spijt zal krijgen van het neerschieten van een Russisch gevechtstoestel aan de Turks-Syrische grens.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 Het plan om extra geld voor de beveiliging te geven aan culturele instellingen gaat voorlopig niet door. Regeringspartijen, VVD en PvdA hebben het voorstel ingetrokken. Ze wilden instellingen als debatcentrum De Bali geld geven voor bewaking als daarom streden mensen zouden spreken. Minister Bussemaker ziet het niet zitten om daarvoor geld uit het gemeentefonds te halen. Het weer bewolkt en tot de avond droog. In het oosten en zuidoosten is er nog wat zon en het wordt een graad of tien.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 op je gemak zitten. Vanwege <lacht> onze kopiescommandant de kapitein Levenberg is mee verzocht geworden maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. <lacht> <lacht> en nu heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen... ...dat de Sinterklaas op de volgende wezen gevierd gaat worden geworden. De viering zal dus vrijdagmiddag plaatsvinden op vrijdag december de 5 Dat is dus de 5 december, vrijdag dus. Te beginnen na de lunch en eindigen na de viering als zodanig. Van 14.00 uur tot 16.00 uur... Zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze kompie bezoeken... ...voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. <tiedacht> Is dat duidelijk? <tiedacht> Krijgen we zwarte pieten. Aan Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek vier zwarte pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. <tiedacht> ...voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden ingezet. Duidelijk. dan weer luisteren, dan krijgen we het welkom welkomzige Moniel. Om 14.00 uur zal de kompie bij de vlaggenmast dan opgesteld geworden in Rotten van Derry. Al daar zal een Sinterklaas als zodanig worden ontvangen door de kopiescommandant in uitgaans nieuwe <lacht> Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen horensignalen worden afgegeven... geworden door één muzici. <lacht> Richtlijnen voor de wachtcommandant. In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklaas als zodanig herkenbaar is... aan een rode puntmuts. <lacht> Gevolgd door een witte baard het geheel afgedekt geworden met scharlaken. Herstel een scharlakenmantel... waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wezen is zichtbaar gebleven. <lacht> Duidelijk, vragen? Geen vragen, dan krijgen we de volgende pagina. Zahamenzong. Na de horensialen zal een Zahamenzong plaatsvinden van het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. <lacht> Hiervoor zal de garotplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden. De woorden Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. zullen in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen worden gewezigd geworden in Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. <lacht> Want we zitten allemaal aan de versterker. Ja. Andere liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter. Ja. Zoals het lied dat al begint met de woorden makkers staakt. Uitelijk. Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden. Eén schenen plastieke zak inhouden de... Eén speculaaspop van beiderlei kunnen. <racht> Eén tahaipop in de rang van corporaal. En tien ongegradueerde pepernoten. <racht> Eén suikerhart dan wel één suikerbeest In de kleuren wit, roze en steenroze. <racht> Eén chocoladeletter bruin, dan wel wit uitgeslagen. Voorstellende de letter I, in verband met de benarde posities van Schreeks Financiën. De I zal daarom ook zonder punt worden gelieverd, meneer. Vrijwilligers kennen die punt zelf aanzuigen. zuigen. Is het duidelijk? Dan gaan we over tot de viering als zodanig. Na het uitgiften van de plastieke zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig. Met het daarbij behorende uitreken van de geschenken, de zorg alsmede als mede het uit borst lezen van de rijmen. Uit borst. <lacht> geschenken. Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse... ...van een minimumbedrag van ten laagste 7,50... ...en een maximumbedrag van ten hoogste 5 gulden. Is dat duidelijk? Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstander dat geen der kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Dat kunnen we niet hebben. Is dat duidelijk? Sur is. Voor het maken van de surfarises zijn bij de vorige de volgende artikelen op afroep te verkrijgen: een stijfsel en andere plakmiddelen, papieren, touwen en zellotapen, garoenezeep, een keukenstrahoop en appelstrahoop, rinsen. De muizen en andere ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Ja. Bij het vervaardigen van de Surparises er zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de reismagazijnen. Ja. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen zeker gaat worden toegevoegd geworden. Ja. Voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld presenteer geweer. Andere <lacht> voorbeelden van rijmen. Zint had al dagen lopen denken wat hij aan stippel, stippel, stippel zou geven. <lacht> Dan wijs ik erop mannen dat in plaats van stippel, stippel, stippel... de naam ingevuld kan worden van de persoon waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. <lacht> Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden, dan kan het Rijn dus beginnen met Zint had al dagen lopen denken wat hij aan Willem van Bree zou geven. <lacht> Heeft men niet Willem van Bree maar huis naar Heiders getrokken, <lacht> dan gaat het Rijn als volgt luiden Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huyps zou geven. <lacht> is dat duidelijk? Geef je nog een paar andere voorbeelden van Rijn als zodanig? Luisteren mannen, luister erin. Laat maar zeggen: Leo heb korg getrokken. Ga je het loten. He. Geen andere gedachten mannen? Leo heeft kor getrokken en Leo wil kor een balpen geven, dan kan Leo rijmen voor kor een pen die schrijven kan. Ja dan weet Kees ook het is niet ken maar kan, maar kan rijmt niet op pen en dan zou je dus moeten krijgen voor kor een pan die schrijven kan. Dan moet Leeuw dus voor koor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 57.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 is natuurlijk wel leuk om nu even te laten genieten van een paar sinterklaas conferenties Gisteren natuurlijk de legendarische van Toon Hermans. Maar ik moet eerlijk zeggen dat deze het er niet voor onder doet hoor. Paul van Vliet en uh, Major Kees en de Sinterklaas. En daarna nummers van het album Venus en Mars van Wings. Toen we achterin volgens, want het loopt gewoon in elkaar door hè, op de plaat, dat is... Uh, dat is uh, Venus en Mars en Rockshow. En uh, Rockshow is natuurlijk wel leuk. Want daar wordt zelfs het Amsterdamse concertgebouw in genoemd. Ja, als je goed op de tekst let, let maar eens op. Dat is echt zo. So, we gaan er wel even door. Maar uh, wij gaan heel iets anders doen, dames en heren. Want we uh, hebben wat anders te doen, hè? Ja, we hebben wat anders te doen. Ja, wat hebben we te doen? Nou, dagje. je?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 Daar zijn we weer en normaal gesproken, zoals u van ons gewend bent, uh, ga ik nu vertellen dat wij iemand aan de telefoon hebben. Dat hebben we vandaag niet. Uh, ik kan wel net doen alsof ik zelf aan de telefoon ben, maar daar trapt u toch niet in. Uh... <lacht> Nee, we gaan uh, vandaag een, een uh, vacature, vrijwilligersvacature behandelen... die, uh, die van onszelf uitgaat. Um, we, gaan, uh, we zijn van plan om een uh, evenemententeam op te richten. En uh, voor dat nieuwe evenemententeam uh, zoeken we mensen... die geïnteresseerd zijn in techniek... die geïnteresseerd zijn in het maken van radioprogramma's die het leuk vinden om dus technisch een uh, programma, live programma te ondersteunen... Uh, ja, van, van leuke dingen die in Zandvoort gebeuren. Die willen we graag uitzenden en daar zoeken we dus mensen voor. Uh, dus ben je zo vanaf een jaar of 16 vind je het uh, leuk om uh, zo af en toe een paar uur bij een evenement aanwezig te zijn. Oh, en soms ook. Kan dat ook wel eens een hele dag of een hele avond zijn. Nou, ik zou zeggen meld je aan. Ik ga straks deze vacature plaatsen op onze Facebook-site van Zandvoort Lunch. Dus daar is hij op terug te lezen. Hij komt straks te staan op de website van VIP-Zandvoort.nl. Dus van VIP Zandvoort van de vrijwilligers-site... En uh, ja, daar staan alle gegevens op. Je kunt een e-mail sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl En uh, dan hoor ik heel graag van je of je het leuk vindt om bij ons nieuwe team te komen werken. Dus laat het horen. En dat was het. Ruud. een mooi gebaar. Een prachtig gebaar ook. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het is wel vrijwilligerswerk. Hè? Dat mensen niet denken van ik heb nu een baan die betaald wordt. Dat is natuurlijk niet zo. Het nee, het is allemaal liefdewerk. Ja, liefdewerk oud papier. Ja, maar je maakt wel leuke dingen mee ja. in het evenemententeam. Dat, Dat dan weer wel. Zoals het oude papier moet je zo... Mee. <laughs> Now. End of the day. Her and the moon. I said you're on fire, One direction. And you say what you say, and you fall in your heart, even though it'll break Sometimes, yeah, yeah, yeah. all I know at the end of the day Is you know who you love, there ain't no other way If there's something I love, I'm a million mistakes En dat was dan uh, One Direction en dat liedje dat heette dus uh, The End of the Day. Woehoe! Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, hier volgt dan een uh, update van het regionale nieuws van vandaag. En vandaag is het alweer 3 december 2015. Een 83-jarige vrouw uit Haarlem... die is slachtoffer geworden van een babbeltruc... doordat twee vrouwen die zich uitgaven... Eh, die zich uitgaven als een medewerkster van een verzekeringsbedrijf... Dinsdagmiddag werd de vrouw gebeld en een vrouw vertelde haar... dat ze geld van de verzekering terug kon krijgen. En er zou iemand bij haar langskomen om de benodigde formulieren in te vullen. Nou, de twee vrouwen zijn bij haar langsgekomen... en uh, ze hebben van alles uh, met haar uh, ingevuld. Maar ja, toen de vrouwen vertrokken waren... bleken geld en sieraden van de bejaarde vrouw gestolen te zijn. De vrouwen hadden een buitenlandse uiterlijk. Ze waren ongeveer 40 jaar oud en hadden een lengte van ongeveer zo'n 1,60 meter. 60. Ze droegen lange, donkere jassen tot over de knie... en spraken goed Nederlands. De politie zoekt eventuele getuigen die de vrouwen herkennen... of andere slachtoffers die hier meer over kunnen vertellen... over deze beide dames. Goed, na Amsterdam en Den Haag heeft ook Zandvoort zich aangemeld... voor de landelijke pilot om de mogelijkheden van mengvormen... tussen horeca en retail te onderzoeken... De pilot is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ook wel het VNG genoemd, en loopt het hele komende jaar. Uh, wethouder Gerard Kuipers van Toerisme en Economie noemt deelname wederom een voorbeeld waarbij Zandvoort ambitie toont. De landelijke wetgeving staat een mengvorm van een winkel en een horecabedrijf nu nog niet of nauwelijks toe. En de VNG constateert een groeiende behoefte daartoe. Met deze proef mag dit nader onderzocht worden. En bij een mengvorm moet u denken aan bijvoorbeeld een chocolaterie... die wel een liqueurtje bij de koffie mag schenken... of een café waar ook kunstwerken of andere artikelen te koop worden aangeboden. Een fietser die woensdag op het mus in Hoofddorp in Botsing kwam... met een scooter is helaas overleden. Dat meldt de politie halen meer op Twitter. Bij het ongeluk vielen twee gewonden van wie één ernstig... De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Vanochtend zijn twee personen gewond geraakt bij een botsing... tussen een scooter en een fietser op de Krukiusdijk in Vijfhuizen. Het ongeval gebeurde even na zevenen. De fietser is na de eerste zorg naar het ziekenhuis overgebracht... en de man op de scooter kon ter plaatse worden behandeld. De Krukiusdijk was door het ongeval enige tijd afgesloten voor het overige verkeer... Automobilisten uit de richting Heemstede moesten daardoor of lang wachten of keren. Als u onlangs bestolen bent van een buitenboordmotor of een gereedschapskist of een boormachine... Nou, de politie heeft heel veel gestolen spullen aangetroffen bij een 41-jarige man uit Haarlem. Hij werd al op 6 september aangehouden wegens diefstal uit een auto aan de Palkruggenkade in zijn woonplaats... De man zit momenteel vast en op de website van het Haarlemstagblad... kunt u de foto's van de gestolen goederen bekijken. Ik ga u een ervaring melden om nooit meer te vergeten. Want als het donker valt, dan komen bosuilen in actie. Nou, bent u daar ook nieuwsgierig naar wat er dan gebeurt... en uh, wilt u dat wel eens meemaken, dan uh, kunt u zich aanmelden bij het landschap Noord-Holland. Want zij gaan u daar van alles over vertellen... in het fraaie bos van buitenplaats Leidduin. En dat gaat gebeuren op vrijdag 18 december... van 7 uur s'avonds tot half 9. Ze vertrekken vanaf de Leidse Vaartweg... tussen nummer 49 en 51 in Heemstede. En uh, u kunt daar verzamelen in het kleine huisje De Kakelijen.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 Ja, en ik had het u beloofd. En uh, als u nu naar buiten kijkt, dan kunt u het zien gebeuren. Want ik had u in het vorige uur al gemeld dat het over het algemeen bewolkt zou blijven vandaag. Maar dat toch af en toe de zon ook tevoorschijn zou komen. En ja, uh, hij komt eraan. Verder blijft het droog en waait er een, uh, een zeekrachtige zuidwestenwind. De temperatuur loopt vandaag op naar ongeveer 10, 11 graden. Vanavond neemt de bewolking en de wind toe en in de loop van de nacht gaat het ook nog regenen. De zuid-tot-zuidwestenwind neemt toe naar hard tot stormachtig aan zee en de temperatuur daalt naar een graad of acht. Nou, morgen dan starten we de dag bewolkt en regenachtig, maar de regen trekt geleidelijk weg en in de middag is het droog met geregeld zon.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 Die doet er benen nooit meer wijd. Ik ben ze kwijt. Wat een taal, Dat kan toch allemaal niet? Oh, dit is zo lekker als je zoiets hebt meegemaakt. Is dat zo? Oh, Hebben... Dan ga je dat uit volle borst meezingen. Oh ja, oh vandaar. Ik, hoor dat. ik denk wel, wat hoor ik. Maar jij zat uit volle borst mee, uh, mee te zingen. Ja? Oh, maar goed, dan ik de microfoon. is dus allemaal goed dat ik de microfoon niet opengezet heb. Nou, gelukkig maar, hè? Er mensen weer heel wat besmaakt. Ja. Ja, zo is dat. Oh, uh, oh. goed, nou, dat was Brigitte Kaandorp. En uh, <laughs> dat was. Ik ben hem kwijt. Ja. Oh, ja, oké. Okay. Nog even applaus voor de Brigitte en voor Donny. natuurlijk. Vanwege de keuze, ja, geweldig. En, uh, oh, ja, ja. ja nou is het is ja. wel weer mooi ik geweest. Het is wel nogal een grove fantasie, maar iedereen. Ja. Uh, ja, nou is het mooi geweest, Brigitte hoor. Ja. Kom. En nou, dan doen we een beetje het beetje, uh, makkelijke leven. Easy living. Woe! Links. Sister, een beetje van een uh, paar jaar geleden en zo. Ja, hier rooien ze allemaal, hè? Lekker de oude, lekker de nieuwe. Alles, dwars door elkaar. Ja. En dan vragen we u: herinnert u zich deze nog? Nou, dat hoop ik dan dat u zich deze nog herinnert. Want dat is wel een goede. Frankie Valli samen met de Four Seasons, December 1963 ofwel Oh what a night! In the U.S.S.R. In the USSR. John Paul, George en Ringo. Een openingsnummer van de White Album uit 1968. Een nummer dat heet Back in the USSR. Uh, dat bestaat al lang niet meer, maar meneer Poetin is hard op weg om het weer in te stellen hoor. Dat zou niks liever willen. De aap. Goed, nou, dan gaan wij door met uh, een ander liedje uit een bandje van. Uh, Liverpool, ja, die is ook leuk. Dat is de laatste gelijk voor vandaag, denk ik zo ongeveer. The Searchers. Don't throw your love away, Cor. Adios! Zo! Dat het waren, zit er weder op. Dat waren de Searchers. En dan throw your love away. Een van die bandjes. die begin 60 jaren in het kilzog van de Beatles. Uh, succes hadden. Leuk hè? Ja, leuk liedje gewoon. Ja, Heerlijk om dat ja. weer terug te horen. Ja toch? Ja, ja, ja, ja. Mooi alleen bij ZFM hoor. Dat is zeker waar. Tuurlijk. Ja. Het enige zender waar je zo vanaf de 50 jaar naar de, de zero's van deze eeuw gemieterd wordt. En dat komt door onze oude knarren. Ja. He? Ja, maar ook door nou, jonge we, gasten. Dat pakken. het uh, Lunch vandaag zitten er weer op. Het is 3 december en wij gaan ermee stoppen. En gaan uh, we ermee stoppen? Nou, voor vandaag wel. Oh, voor vandaag, jullie. Je doet me schrikken. Waarom? Nou ja, ik, ik dacht dat je echt ging stoppen. Nee, ja, ik ga stoppen, ja. Maar morgen ga ik weer verder. Je denkt nog niet dat ik hier blijf zitten, hè? Kom. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar goed, uh, ZFM stopt niet, want we hebben nog heel veel leuke programma's voor u. Nou. Onder andere uh, Matchbox, zometeen met Bart van der Meer. En, en daarna nog natuurlijk Muziek Boulevard live met Hans Wassenaar. Tee, toch? Er niet ja, komt hij vandaag wel? Oké. Okay. Natuurlijk, natuurlijk ja, komt hij wel. Beetje. Als je niet, niet om sleuren om hem z'n nest uit. Maar, eh, <laughs> wat ik <laughs> zeggen ik zeggen, uh, vanavond natuurlijk alternatief FM. Uh, ja. En of app en vloed doorgaat, weet ik niet. Volgens mij wel. Ja? Ja, ik dacht het wel. Maar ik durf er ook niet mijn handen voor nee, in vuur te steken. Joh. Ik weet niet of Sinterklaas er een stokje voor gestoken heeft. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Nou ja, het zal dan ongetwijfeld een heel klein stokje zijn. Maar, ehm... GELACH GELACH GELACH Er zegt iemand over mij, het is toch Dat, dat is toch die mop van, die, van die, die, die... Die vrouw, die had haar ex-man uitgenodigd op de bruiloft. Oh ja, ja, ja, dat is een leuke, ja. Oh. Kan die wel, om deze tijd? En, en dat die, die ex-man dat die, dat die ex, ex zegt van... Hoe voelt dat nou om een gebruikt kanaal binnen te treden? Nou... De eerste 6 centimeter was even afzien, maar daarna was het brandnieuw. Ja, de mop van de dag, dames en heren. Goed, het zit erop. Ik ga uh, naar huis. Tenminste als ik uh, net niet zoals vanmorgen dat er weer geen treinen rijdt. Dat een beetje met uh, Nederlandse sukkels weet je dat nooit. En... Uh, zou ik nog verder nog zeggen? Oh ja, morgen ben ik er natuurlijk weer. Eerst Watertoren Sport Live met uh, Henny Rukert. En daarna gewoon met Zandvoort Lunch. Samen met Toen! En vergeet niet te stemmen he. op de Vinyljaren Top 50, dames en heren. Het kan nog steeds. www.webklik.nl Oh nee, dan zeg ik het verkeerd. www.deveniljaren.webklik.nl Jansen. Nog één keer. www.deveniljaren.webklik.nl. Dus is dat klik gewoon met K-L-I-K? Ja. En je kan dat ook gewoon via de CFM-app doen, hè? dan kun je, ja, je rechtstreeks stemmen. Dat is heel simpel. Ja. En het kan, ook, is... ook, nog, het kan ook nog bij cv Laurel en Hardy in de Hoopstraat en bij cv4. Daar liggen ook stemformulieren en hangen de lijsten. Dus ook daar kunt u zelfs nog stemmen. Nou je allemaal mooi, mooie. Ja, er staan goede albums in. Jezus, wat lekker. Hey, leuk. Leuk. Oh, sorry. Uh, nee, ik was zeggen van een leuke Ja, is bij he? Hello Goodbye, hè? He? Oh, komt vanavond. Dingzug. Wat een lekker ding, zeg. Uh, een Jaspers, bedoel je? Nee, die andere. Goed, oh. nou, uh, ja, die kwam aan. Die kwam uh, aan. Kwam aan. Of Wel ze ging weg. Ja, weet ik Wel welterusten, ja. uh, welterusten. welterusten en... Welterusten. terusten en tot er morgen. Er komt een heel leuk programma aan, man. Weltrusten. Tot morgen. Tot gauw. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag.